De vader van het Amersfoortse gezin dat vermoedelijk op haatreis is naar Syrië is Jermaine W. Hij is de broer van Jason W. die een celstraf uitzat voor deelname aan de Hofstadgroep. Een terreurbeweging van radicale moslims. Burgemeester Bolsius van Amersfoort maakte vandaag bekend dat een gezin onlangs vertrokken is naar Syrië. Details over het gezin wil hij niet kwijt, maar volgens bronnen gaat het om Jermaine W. Hij werd in verband gebracht met de Hofstadgroep, maar werd daarvan vrijgesproken. Rond de stad Donetsk in het oosten van de Oekraïne zijn na het ingaan van het bestand vanmiddag nog enkele granaten afgevuurd en explosies gehoord. Over het algemeen lijken de partijen zich aan het staak het vuren te houden. Het bestand is de eerste stap in een proces dat tot de definitieve beëindiging van de gevechten in Oost-Oekraïne moet leiden. Het akkoord voorziet verder onder meer in een uitwisseling van gevangenen en de terugtrekking van zware wapens.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 In het Stedelijk Museum in Amsterdam is vanavond een toonstelling geopend van kunstenares Marlene Dumas. Vanuit de internationale kunstwereld is daar veel belangstelling voor. Marlene Dumas is geboren in Zuid-Afrika, maar woont al twintig jaar in Nederland. Haar werken zijn heel gewild en worden op veilingen voor astronomische bedragen verkocht.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 I'm trying to Heb ik me vaak gered.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 En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt, dan had ik niet in jaren me kunnen vallen. 9. CFM.